Jelle Visser met het NOS-journaal. Twee Amerikaanse marineschepen varen vandaag door de straat van Taiwan. Het is voor het eerst dat de Amerikaanse marine de zeestraat aandoet... sinds het omstreden bezoek van de Amerikaanse parlementsvoorzitter Nancy Pelosi aan Taiwan eerder deze maand. China beschouwt Taiwan als een opstandige provincie... en wil voorkomen dat andere landen diplomatieke betrekkingen hebben met het eiland. Het Chinese leger deed de afgelopen weken grootschalige oefeningen, vooral in de straat van Taiwan. In Heeswijk-Dinter bij Den Bosch is vannacht een man van 21 om het leven gekomen... die meedeed aan de 24 uur Solex race. De deelnemer probeerde met een aantal vrienden een zware boomstam op te tillen... maar dat ging mis en de boomstam kwam bovenop het slachtoffer terecht. De politie spreekt van een noodlottig ongeluk. Afgelopen nacht hebben zo'n 300 asielzoekers de nacht buiten door moeten brengen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat laat het centraal orgaan opvang asielzoekers weten. Er was geen plek meer aanwezig. Deze mensen moesten onder een luifel slapen. De minimumtemperatuur was vannacht zo'n 11 graden. Eerder sloeg de inspectie gezondheidszorg en jeugd alarm over de erbarmelijke hygiëne op het terrein. Tientallen mensen zijn inmiddels behandeld door medewerkers van artsen zonder grenzen. Een ongeluk met een vrachtwagen Nieuw-Beiland heeft aan zeker twee mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. De vrachtwagen van een Spaans vervoersbedrijf reed aan het begin van de avond van de Zuidzijdse dijk en belandde in een buurtfeest. Volgens de politie was het druk en zagen veel mensen het incident gebeuren. De gemeente Hoeksewaard heeft opvang voor hen geregeld. De toedracht van het ongeval Nieuw-Beiland wordt nog onderzocht. De Spaanse vrachtwagenchauffeur is aangehouden. En dan het weer. De dag begint zonnig maar fris. Aan de kust is het bewookt. In het Noordwesten valt lokaal een spetterbuitje. Maar verder blijft het vandaag droog. Er staat een matige wind en het wordt 20 graden op de wadden... tot zo'n 24 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Zo ook met rozen pak bij En die leek precies op een jeugdkiek van mij Weet je nog wel, oudje Wij kikten al zijn leuke dingen Weet je nog wel, oudje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 ba ba ba ba ba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 Soms gehad maar jouw woorden ze liggen op mijn lippen. En ik praat nu zoals jij vroeger praatte. Ik heb een god.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 Jij liet de wereld aan me zien, die soms ook slecht kan zijn misschien. En jij hebt mij altijd geleerd, wat heel goed is en verkeerd. Jij en ik, ik en jij, wij zijn samen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 Het gaat nooit, nee, nooit voorbij. Jij bent mijn vader voor altijd. Jij raakt me nooit door iemand kwijt.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 tot naar Zandvoort, uit Zandvoort, met Mario Zandvoort.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 Verstaan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voor goed voorbij zou gaan?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 Zo is hij zeven jaar.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 is genomen zo'n vijf zes weken voor zijn dood. We houden het leven gevangen in een doos met foto's. De mooiste staat op de schoorsteen ingelijst.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 Dan is het Vaderdag. En dan is het Vaderdag. Ik heb dezelfde ogen en ik krijg jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig.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 Ingeschreven dat ze 10 kilometer ging lopen. Nou, ik kan u vertellen, ik loop echt nooit. Ik stap in de auto en ik stap weer uit... en ik stap uh, misschien 10 stappen... en dan, uh, dan is het alweer klaar. En ja, doen dan in één keer 10 kilometer... is ongeveer pakken B twee uur te lopen. En dat uh, vier dagen lang. Nou, het was afzien, kan ik u vertellen. De blaar zaten op mijn voeten. We beginnen nu een beetje te zakken. Maar uh, ja, het was voor mij de hele dag... Uh, of voor mijn dochter was het de hele week papa-dag. Papa eventjes stevig aanpakken. en ik zeggen: klagen. Papa, je moet sneller lopen, papa...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 Dan, nu zo weer te staan, ben zo blij dat ik je ken.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 U rijst op naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Hey ouwe, waar ben je nou? Hey ouwe, ik mis ze zo.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 We're <laughs>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 Probeer ik nog zo meteen te draaien. Maar eerst hier ja, een, een vrolijk nummer van de K3. Met de papapa, papa En misschien nog zo meteen Simon Keizer met Vaderdag. Deze je nog een hele fijne zondag. Een fijne Vaderdag. En misschien tot volgende week. Ik zeg tot ziens.